7 Uur. Het NOS-journaal. Dorald Meegens. De Jager op één lijn met Van Rompuy over begrotingsdiscipline. Nederlander bezuinigt niet op goede doelen. En Japan steekt tsunami-hulpgeld in walvisjacht. Minister De Jager denkt dat in de EU meer begrotingsdiscipline is af te dwingen zonder het Europees Verdrag aan te passen. Hij is op dat punt eens met EU-president Van Rompuy. Die zei gisteren dat de maatregelen die Duitsland en Frankrijk hebben bedacht... voor de eurocrisis relatief makkelijk kunnen worden ingevoerd. Het plan is om landen te verplichten hun begrotingstekort binnen de 3% te houden. Volgens Van Rompuy hoeven de nationale parlementen daar niet apart over te stemmen... en kan worden volstaan met verandering van een onderdeel van het Europees verdrag. Minister De Jager is dat met hem eens. We hebben ook niet zoveel tijd en moeten snel en daadkrachtig maatregelen nemen... zei De Jager in Nieuwsuur.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 Veel Grieken zijn tegen de bezuinigingen. Gistermiddag waren er in Athene rellen bij demonstraties tegen de regering. Goede doelenorganisaties hebben vorig jaar meer geld opgehaald dan in het jaar ervoor. Ruim 3,7 miljard euro. Stijging van een kleine 5 procent, zegt het Centraal Bureau Fondsverwerving. Doordat de organisaties in 2010 minder subsidie kregen... hadden de goede doelen toch minder te besteden. Nederlanders gaven het meeste geld aan KWF-kankerbestrijding.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 Behalve in Kampen ook in het centrum van Nijmegen een brand. Het vuur woedde aan het eind van de nacht in een studentencomplex... vlakbij het Keizer Karelplein. De 22 studenten konden allemaal op tijd wegkomen. Ze zijn opgevangen in een kroeg. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk. Een op de vier toezichthouders in de zorg... verdient meer dan de norm die de eigen beroepsvereniging heeft vastgesteld. Dat zeggen onderzoekers van het vakblad Skipper. Bij de grote instellingen krijgen 151 toezichthouders... betaald boven de norm van 10.000 euro per jaar... en 27 voorzitters van een raad van toezicht... meer dan de afgesproken 15.000 euro. Het bedrag dat toezichthouders bij de 100 grootste zorginstellingen... samen verdienen, is de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld... naar 6 miljoen euro. Amsterdamse instellingen als het OLVG, Cordaan, het Sint-Lucas-Andreas-Ziekenhuis en het WMC... geven het meeste uit aan toezicht.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 Met het geld wordt de walvisvloot extra beveiligd en bewapend... zodat die de strijd aan kan met milieuactivisten op zee. De uitslag van de presidentsverkiezingen in Congo wordt pas morgen bekendgemaakt. De kiescommissie in Kinshasa zou gisteren met de resultaten komen... maar zei dat er 48 uur vertraging is ontstaan. Als verklaring worden technische problemen genoemd. De Congolezen gingen vorige week maandag naar de stembus. De voorlopige uitslagen voorspellen een overwinning voor president Kabila... Volgens de oppositie, onder leiding van Etienne Tshisekedi, is er gefraudeerd. In Brussel was het de afgelopen twee dagen onrustig... door betogingen van Congolezen tegen verkiezingsfraude. Eergisteren werden winkelruiten ingegooid en auto's in brand gestoken. Gisteren pakte de Brusselse politie 140 mensen op... die wilden betogen en weigerden te vertrekken. In de Champions League hebben drie ploegen zich gisteravond... alsnog geplaatst voor de achtste finales. Het zijn Chelsea, Olympique Marseille en Zenit Sint-Petersburg.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 Het weer bewolkt regenachtig. Later vanochtend droog. Vanmiddag in de noordelijke helft weer buien met kans op hagelonweer en zware windstoten. En verder waait het flink vanuit het westen. Aan zee is het stormachtig. Het wordt vandaag een graad of 7. Ah, en de 70 kilometer file en vooral problemen nu op de A2 dan Bos Utrecht. Richting Utrecht, vanaf de Afridkerkwiel tot Waardenburg 6 kilometer. Er ligt wat rommel op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht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 Sparen kan slimmer, dat is het idee. Kijk snel op rabobank.nl slash Rabobank, een bank met ideeën. Nou, mm. mm. ja, Mercedes, Mercedes. Hans? Ja. Hans? Mercedes. Hans! Wie is Mercedes? Hè? Hè? Wie? Wie? De bestelwagen van je dromen. De Mercedes-Benz Sprinter. Nu met een droom van een inruilpremie. Vier jaar garantie, aanbiedingen voor winterbanden en meer.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 En ook het verbruik van de Mercedes-Benz Sprinter is om van te dromen. Met de gloednieuwe Zeven Trapsautomaat rijdt u op maar liefst 15% zuiniger. De sprinter, de bestelwagen van je dromen. Het NOS Radio in -journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Laten we vooral niet te ingewikkeld doen. EU-president Van Rompuy houdt het graag simpel. Geen ingewikkelde verdragsveranderingen. Scheelt in Europa aan hoop, tijd en gedoe. Minister De Jager is het met hem eens. U hoort hem zo dadelijk. Maar eerst naar de onrust in Moskou. En daar ging het er gisteravond opnieuw hard aan toe. Trouwens ook in Sint-Petersburg. Voor de tweede avond op rij werden honderden mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de verkiezingen. De gang van zaken bij die verkiezingen van zondag. De woede is gericht tegen verenigd Rusland. Dat is de partij van premier Poetin en president Medvedev. Maar aanhangers van Poetin lieten zich ook gelden. Beelden van de schermutselingen waren te zien bij televisiestations in de hele wereld. The Russian security forces are working quickly to try to contain an opposition protest in Moscow. Take a look. In Moskou is er voor de tweede dag op rij betoogd tegen fraude bij de Russische verkiezingen. Een groot aantal betogers is opgepakt. De manifestanten zeggen dat er geknoeid is bij de parlementsverkiezingen van het voorbije weekend. politie in Moscow, so they've arrested about 250 people during a second night of anti-Putin demonstrations in the Russian capital. An opposition leader, Boris. In Moskau haben erneut tausende Menschen gegen den Wahlsieg der Partei Einiges Russland von Ministerpräsident Putin protestiert. What we did see was wir gesehen haben, war ein großer Grupp, das größte in fact, die größten Gruppe, die die die United Russia unterstützt, die die die Regierungspartei hier unterstützt. Es gab eine höhere Chancen von Putin, Russland und Medvedev, Pobiede, Pobiede, das russische Wort für victory. Russia! Russia! Russia! En dat Russia, Russia scanderen de aanhangers van Poetin. Volgens de laatste verslaggever waren er in Moskou beduidend meer pro- dan anti-Poetin betogers op de been. Maar die verslaggever werkt dan ook voor de zender Russia Today. En dat wordt weer gerund door Poetin en zijn partij Verenigd Rusland. We schakelen gauw met correspondent Kisha Hekster. Kisha, klopt het dat er meer pro- dan anti-Poetin betogers op de been waren, zoals beweerd wordt door uh, Russia Today? Nou, ik denk dat het zo'n beetje gelijk verdeeld was uh, gisteravond. Ongeveer 2000 Poetin-aanhangers, ongeveer 2000 Poetin-tegenstanders. Maar het blijft moeilijk inschatten hoor. De situatie was heel onoverzichtelijk uh, gisteravond op dat plein. Wel duidelijk was dus dat ze recht tegenover elkaar stonden. Van rechts hoorde ik Rusland zonder Poetin. En van links hoorde ik Rusland kan niet zonder Poetin. En de politie die maakte net bekend dat er gisteravond maar liefst 569 betogers zijn opgepakt. Voor zover ik heb kunnen zien was daar geen één tussen die pro-Poetin was. Het waren alleen de oppositiedemonstranten die hard werden aangepakt en afgevoerd. Hoe bericht ik, is jou, ja, afgezien van Russia Today naar andere Russische media over dat wat er op het plein is gebeurd? Het is een heel uh, gedifferentieerd beeld. Op de staatstelevisie zie je natuurlijk uh, niets van de demonstraties. Daar zie je alleen maar beelden van president Medvedev... die de voorzitter van de kiescommissie op bezoek heeft. Premier Poetin die een bezoek bracht aan het Pushkin Museum. Dus op de televisie zie je helemaal niets... Dan zijn er de kranten, waarvan een deel uh, kritisch is. Zij analyseren dat de machthebbers nu heel hard wakker geschud worden... uit hun droomwereld, waarin internet niet bestaat... waarin ze helemaal hun eigen gang kunnen gaan. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn, We stellen deze kranten vast. En in commentaren wordt gezegd dat de enige oplossing is... om een dialoog aan te gaan met de Russen. Dan zijn er natuurlijk de internetfora die barsten uit elkaar van de commentaren vooral heel veel trots daar ook, tevredenheid, mensen die schrijven, zie je nou wel dat wij het hier ook kunnen, de straat op gaan, mensen die zeggen, ik ga nooit naar demonstraties, maar nu ik, heb ik er genoeg van, en dat viel me de afgelopen dagen zelf ook op bij die demonstraties. Je ziet niet de geëikte beroepsdemonstranten, als ik dat een beetje oneerbiedig mag zeggen, maar een internetgeneratie die er schoon genoeg van heeft om uh, ja, behandeld te worden als een stel kinderen, en die zijn echt getriggerd door die vervalste parlementsverkiezingen van zondag. En dat is een interessante de analyse natuurlijk, Kiesha, in die krant um, die jij noemde. Als, als dit regime geen rekening houdt met het feit dat uh, deze beweging, deze protestbeweging, gebruik maakt van internet, dan um, kunnen ze dat misschien ook niet goed in de gaten houden. Maken ze zich daar niet druk over? Nou, er zijn ook uh, kranten die al bang zijn... en internetwebsites uh, natuurlijk zelf die daar bang voor zijn... dat de reactie van de autoriteiten zal zijn om hard in te grijpen... en een proberen een greep te krijgen, grip te krijgen, op, ook op internet. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk heel erg moeilijk. En tot nu toe wordt die uh, internet relatief vrijgelaten. Je zag natuurlijk uh, tijdens de parlementsverkiezingen zondag... dat een aantal sites al plat ging door hackeraanvallen. En zij zijn bang dat dat misschien een reactie zal kunnen zijn. Maar... Ik denk niet dat, uh, dat de overheid zo makkelijk grip krijgt op, die, op dat internet. En de demonstraties, uh, die zullen ook gewoon doorgaan. Voor vandaag zijn weer nieuwe demonstraties aangekondigd. Ik weet niet hoeveel oppositie er nog over is om te gaan demonstreren, want er zitten er natuurlijk heel veel vast. Maar wat wel interessant is, is dat voor aanstaande zaterdag een hele grote demonstratie uh, gepland staat. En dat is een demonstratie waar ook toestemming voor is gegeven door de autoriteit. En ik, Denk dus dat ze in het Kremlin ook wel doorhebben inmiddels. Dat ze niet iedere avond honderden mensen kunnen oppakken. Dat er ook een moment van ontlading moet zijn. Dat wordt dus zaterdag. En die demonstratie zou wel eens heel groot kunnen worden. Ja, je zegt al, als, die, als er dan nog genoeg mensen zijn. Hoe is het dan met die mensen die worden opgepakt? Worden ze lang vastgehouden, bijvoorbeeld tot en met zaterdag? Een deel inderdaad wel, ja. Een deel van de mensen is ook voorgeleid. Veroordeeld tot 15 dagen celstraf. Die zullen er dus niet bij zijn zaterdag. Een groot deel zit nog vast. Het is onduidelijk wat er met hun uh, gaat gebeuren. Normaal gesproken worden ze eigenlijk... na een avond, een dag misschien wel weer uh, vrijgelaten... maar dit is inmiddels misschien geen hele normale situatie meer. Er zijn gisteravond ook heel veel journalisten opgepakt... ondanks dat die hun perskaart lieten zien. Een deel van hen meldt ook hard geslagen te zijn in de politiebusjes. Een van hen brak zelfs een arm. De meeste journalisten zijn wel weer vrijgelaten... maar dat geldt dus niet voor veel anderen die nog vastzitten... en waarvan het onduidelijk is wanneer ze vrijkomen. Hekster vanuit Moskou en na half acht praten we erover door. Met Rusland kennen Alexander Munninghoff. Hij is heel lang waarnemer geweest bij Russische presidents- en parlementsverkiezingen. Maar afgelopen zondag kwam die er niet in. Minister de Jager dan, wanneer is de Europese top deze week over de eurokiezers geslaagd? En wordt er dan meer macht overgedragen naar Brussel? Dat ligt in politiek Den Haag nogal gevoelig. Want premier Rutte's VVD en ook gedoogpartner Geert Wilders van de PVV vinden dat niks. Minister De Jager wil eh, morgen en vrijdag vooral resultaat zien. Wanneer is voor hem dan die eurotop geslaagd? Nou, als er echt forse stappen vooruit worden gemaakt. Het is niet zo dat op één topje even een crisis... Ik kan bezweren. Niet zo'n crisis die toch echt een veelkoppig monster is. Dus het zal echt nog even tijd duren voordat het vertrouwen van de markten weer terug is in de eurozone. Maar er moeten wel forse stappen worden gemaakt als het gaat om de begrotingsdiscipline. en om die ook op langere termijn te borgen en te handhaven. Dus hoe zorgen we ervoor dat het nooit meer zo ontspoort. dan als het nu is gebeurd? De eurocrisis, daar zijn we voorlopig niet vanaf deze crisis zal echt nog een tijdje duren. Omdat uh, deze schuldencrisis uh, eigenlijk zo'n 10, 15 jaar lang erover heeft gedaan om op te bouwen langzaam. En dat heb je niet even in één top heb je dat opgelost. Wel ga ik ervan uit dat deze top belangrijke stappen voorwaarts zal zetten. En dat in die top er stappen vooruit worden gezet... als het gaat om extra begrotingstoezicht op alle lidstaten van de euro. Als het gaat om het vangnet om dat op orde te brengen. om ja, Als het toch misgaat met lidstaten om niet te hulp te kunnen schieten. En dat de lidstaten die nu onder vuur liggen van de markten... allemaal zorgen dat ze hun economieën en hun begrotingen tijdig hervormen. Maar er moeten daarvoor meer bevoegdheden naar Brussel. Bent u daarvoor? Nou, de, Brussel moet extra bevoegdheden krijgen om ervoor te zorgen dat het nooit meer zo kan ontsporen zoals nu is geweest. Dat gaat dan niet over het, het, het overdragen van, van bestaande bevoegdheden. Plus dat een land natuurlijk altijd nog soeverein blijft doordat het zelf kan kiezen om eruit te stappen of niet. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dus we hopen dat alle landen, en daar gaan we ook vanuit, zich, zich zullen voegen... Uh, met de strengere begrotingsregels. En daarvoor is het inderdaad noodzakelijk... dat Brussel sterker kan handhaven. Maar dat zijn regels die we destijds al hebben opgesteld. En we moeten er nu voor zorgen dat alle lidstaten zich die ook echt realiseren dat ze die moeten toepassen. Maar uw coalitiegenoten van de VVD en ook de PVV... van de gedoogpartner partner PVV, die zijn niet voor meer macht naar Brussel. Nou, ik weet in ieder geval zeker dat de VVD en ik dacht ook de PVV... in ieder geval voor meer begrotingsdiscipline in Europa zijn. En daar gaat het om. En als je dat moet doen door ook van Brussel... Uh, meer te kunnen, uh, onafhankelijkheid te kunnen vragen in het toepassen van de regels dan is daar brede par parlementaire steun voor in, uh, in Nederland. Minister de Jager van Financiën was dat. Peter Blok sprak met hem en u hoort na acht uur... het laatste nieuws vanuit Brussel van onze correspondent Chris Ostendorf. En Nog twee weken en dan gaat André Kuipers de ruimte in... met een Russische raket. Hoort u meer over na de verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Er staat uh, 80 kilometer file nu. Dat is wat meer dan uh, normaal op de woensdagochtend. Uh, de wind en de regenbuien zijn daar toch voor een groot deel schuldig aan... En de problemen liggen vanochtend op de A2, Den Bosch-Utrecht. Richting Utrecht staat er nu 11 kilometer. Het begint Empel tot aan Waardenburg. Na ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En vanaf Utrecht naar Den Bosch staat er 4 kilometer... vanaf knooppunt Deil tot Salbommel. En daar is de rechte rijstrook dicht. Verkeer vanaf Utrecht naar Den Bosch kan nog omrijden... vanaf knooppunt Everdingen. En rijd dan om via de A27 en de A59. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Boeren, vogels, planten en dieren gaan daar allemaal op achteruit... als de plannen van staatssecretaris Bleker doorgaan. De oppositiepartijen zijn ervan overtuigd dat de ideeën van Bleker... negatief zullen uitpakken voor mens en natuur. De coalitiepartijen, CDA, PVV en VVD, kijken daar heel anders tegen aan. Bleek volgens politiek verslaggever Hans Andringa... uit het debat over de begroting van landbouw en natuur. In de plannen van staatssecretaris Bleker is meer aandacht voor het boerenbelang. De balans is in zijn ogen te veel doorgeslagen naar natuurbeheer. En daarom komt er fors minder geld voor natuur. Maar minder regels en meer ruimte voor het ondernemen door boeren. En dat zijn zaken waar Bleker steun voor krijgt van de PVV, het CDA en Helma Lodders van de VVD. Deze koers biedt namelijk ook kansen. Kansen voor particulier initiatief, kansen voor nieuwe vormen van beheer. Maar het uitgangspunt blijft een realistisch natuurbeleid. Een natuurbeleid waar economie en ecologie samen kunnen gaan. Ruimte voor ondernemerschap, want zonder economie geen ecologie. Vooral de bezuinigingen voor de natuurgebieden liggen niet goed bij de oppositiepartijen. Het verzet is breed. Vele honderden vogel-, dier- en plantensoorten... zouden het risico lopen te verdwijnen... als de plannen van staatssecretaris bleken doorgaan. Ecosystemen zijn kwetsbaar. Soorten hangen met elkaar samen. Als er één uitsterft... oh, de staatssecretaris laat wat schrikken glas vallen, zie ik... dan heeft dat gevolgen voor de rest. Als hij dat moeilijk vindt, dan kunnen we dat vergelijken met een kwartetspel. Raak je daar één kaartje uit kwijt, kun je het hele spel niet meer spelen. En voorzitter, een staatssecretaris die dat niet begrijpt... die kunnen we toch niet de verantwoordelijkheid geven... voor de Nederlandse belofte om het verlies aan dier- en plantensoorten te stoppen. En dat hij zich voor zijn beleid niet baseert op de privémening van de boer bij hem om de hoek die denkt dat het heel goed gaat met de grutto... Ik zal er eerlijk in zijn, we hebben er een hard hoofd in. De Partij van de Arbeid vindt de natuurplannen van de staatssecretaris zo slecht... dat dit onderwerp eigenlijk bij hem weggehaald zou moeten worden... zegt Lutz Jacobi van de Partij van de Arbeid. Gezien de omstandigheden rond het akkoord en voor het goede natuurbeheer... hebben wij daarom nu het plan gevat dat we voor onze natuur het voorstel doen... om deze onder te gaan brengen bij infra en milieu. Daarom, voorzitter, geen motie van... Afkeuring, maar een motie van overheveling en een motie voor goed beheer is de reden waarom wij zeggen meneer Bleker, het is genoeg geweest. Het beheer van natuurgebieden wil staatssecretaris Bleker bij de provincies onderbrengen. Er komt dan ook verzet uit de provincies, ze vinden de plannen te vaag. Drie partijen uit de provinciale staten van Groningen willen voor het einde van de maand een brief waarin de staatssecretaris helder uitlegt wat de gevolgen zijn voor de provincies als ze hun handtekening zetten onder de plannen van Bleker. En tot nu toe weigert de staatssecretaris die uitleg te geven, zegt Mario Post van GroenLinks in Groningen. Precies, en dat is het, zeg maar, het grote probleem in elk geval voor onze drie fracties dat wij gezegd hebben daarmee vraagt hij aan ons een blanco cheque, en daar kunnen we onmogelijk in dit stadium mee instemmen. En het zou in dit geval wel eens kunnen zijn... dat wanneer er één schaap over de Dam is, dat er dan meer gaan volgen. Of dit hoopvolle interpretaties zijn of realisme is... zal eind deze maand duidelijk worden. Donderdag moet de staatssecretaris antwoorden op de vragen... die hij dinsdag kreeg tijdens het debat met de Tweede Kamer. Het is tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog twee weken tot de lancering. André Kuipers opnieuw naar de ruimte. Op 21 december is de lancering van de Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers... vanaf de Russische raketlanceerbasis Baikonur. Het Radio 1-journaal telt af. Fantastisch moment moet ik zeggen. Verslaggever Mark Hamer in de voetsporen van André Kuipers. Een bolletje van 57 centimeter doorsnee. Een bol inderdaad, hij hangt hier op. Uh, ah, vier grote antennes. Ja. Dit was het begin, hè? Ja, dit was het begin. Dit was de eerste Sputnik, hè? Uh, en daarmee brachten ze de wereld... In vervoering. Ja, dat was toch ongelooflijk. Miljoenen jaren lang hadden we het met onze eigen maan moeten doen. En dan was er ineens een kunstmaan. Een kunstmatige aardsatelliet, meneer. En die maakte een piepend geluid. Er is iets nieuws in de that Iets dat nooit there was. Ladies and gentlemen, we are bringing to you the most important story of this century. This is Radio a Satellite Sputnik entered orbit around the Earth. The United States is in a state of admiration, confusion and surprise. Ja, de wereld ook wel in angst, 1957, 4 oktober 1957. Ja, het was een bijna goddelijke prestatie natuurlijk, hè, dat de mens zoiets kon. Maar dat dat ook nog die goddeloze communisten waren die dat gedaan hadden. Ja, daar maakten men zich toch wel een beetje zorgen over. En een maand later, binnen een maand, was er al een Russische hond in de ruimte, Laika. U herkent misschien zijn stem al, Piet Smolders, ruimtevaartdeskundige, ruimtevaartjournalist. We staan in Space Expo in, in Noordwijk. We kijken nog even omhoog naar die spoednik waar het mee begon. Ja, want... We zijn hier om te praten over de Russische ruimtevaart. Want als ik vertel, ik ga de lancering van André Kuipers uh, meemaken... en dat doe ik in staan en zeg. hè, gaat hij met de Russen omhoog? Waarom ja. is dat eigenlijk? Nou, André had uh, lang verwacht dat hij met de Amerikanen omhoog zou gaan. Hij had shuttle-luchten mee voorbereid. Maar toen gebeurden er in Amerika ongelukken met de Space Shuttle... En uh, ja, ook de Amerikanen moesten zich op een gegeven moment verlaten op de Russen... omdat de Space Shuttle een tijdje niet vloog. Nu hebben we dus de situatie dat de Space Shuttles, die drie die er nog waren... naar het museum zijn verhuisd. En Amerika heeft nog geen nieuw ruimteschip. Dus alles gebeurt nu door de Russen als we even de Chinezen buiten beschouwing laten. Ja, ja, en we hebben het over een Soyuz en we staan hier in de Space Expo. Verderop hebben ze een uh, Soyuz Simulator. Laten we daar even naartoe lopen. André Kuipers, opnieuw naar de ruimte. Met de Soyuz TMA 03M. Ja, een grote zilveren bol is het. Die kunnen we open doen. en dan kijken we in de, de Soyuz simulator. Zowel de raket als de capsule heet Soyuz. He? Ja, dat is een beetje verwarrend. Dus ja, de Russen hebben de gewoonte om zeg maar, een rakettype te noemen naar de eerste vracht die ermee vervoerd wordt. Is het nou wel eens misgegaan ook met die Soyuz? Uh, ja, het is bij de lancering van een Soyuz nooit fataal misgegaan. Uh, twee keer is er iets gebeurd bij de start, maar het noodsysteem, met een soort van klein raketje bovenop, dat kon dan de capsule lostrekken. Waarna er een, een parachute landing werd gemaakt. Uh, en, maar bij de landing is het twee keer echt uh, dramatisch geweest. Maar dat is in 1970 geweest, dus sinds die tijd is er niks meer gebeurd. Ja, maar nou is er wel wat met die raket verkeerd gegaan, met die Soyuz-raket, in augustus. Ja, maar dat was, was een, een onbemande vlucht. Ja, dat was een onbemande vlucht. En stel nou dat was... voor dat het een bemande vlucht was geweest. Wat ja, dan? nou dan was er nog niks aan de hand geweest. Uh, dan uh, waren, was de, het ruimteschip gewoon afgescheiden. De derde trap werkte niet in dit geval. Nou, dan was het ruimteschip los, losgemaakt door dat noodsysteem. En dan had ze gewoon een parachute landing gemaakt in het Altai-gebergte. Niks aan de hand. Dus de vlucht van André Kuipers, 21 december. Nou, dat gaat wel goed. Dat is wel veilig voor hem. Het is in ieder geval veilig. En als er iets gebeurt, dan hebben de Russen dus hele goede systemen om dat allemaal op te vangen. Dus uh, we gaan ervan uit dat het allemaal perfect verloopt. En straks, later deze uitzending, spreken we nog met ruimtevaartdeskundige hoogleraar ruimtevaarttechniek Ambrosius over de reis van Kuipers en de stand van zaken in de Russische ruimtevaarttechniek. Gauw door naar onze verslaggever, want in Heerlen beginnen ze vanochtend met de sloop van een deel van het winkelcentrum. Mark Robin Visser is er vlakbij. Het regent, hoor ik net van, van meneer Beelen, maar ja, daar laat u zich toch niet door, door weerhouden. Een echte sloper, die kan toch wel tegen weer en wind? Maar wij zijn eigenlijk demonteerder, hè? Het heet niet sloper. Uh, sloper, ze klinkt zo negatief. Ja. <laughs> Wim demonteerder. Zeg, is dit nou een hele bijzondere klus van jullie? Nou, op zich is de klus niet echt bijzonder. Het is niet een heel groot werk. Ik bedoel, uh, voor de equipment wat die staat... Uh, en we zouden in een normale situatie dit moeten slopen... zouden uh, na drie dagen of vier dagen klaar zijn, zeg maar. Maar uh, kijk, we hebben hier natuurlijk met één uh, bijzonder aspect te maken. Dat is uh, de verzakking. daar Rechts uh, onder dat bord, zeg maar. Daar zit zeg maar het epicentrum van die verzakking. En, uh, dat kan in het, hebben ze berekend. Dat kan 40 meter doorsnee worden. Een krater van 40 meter. Dus wij moeten met ons equipment zo ver mogelijk daar vandaan blijven. En uh, we moeten toch het gebouw slopen. Dus uh, we moeten van bovenaf het gebouw gaan uh, ja, demonteren. Zeg maar. Kunnen we een eentje die kant op lopen of is het gevaarlijk? Ja. Nou, nog niet. Nog niet. Als we een beetje aan deze kant blijven, blijven we in ieder geval uit de werkpleik. Zeg maar. Ja, meneer Belen, ik heb een prachtige groene helm van u uh, op mijn hoofd gekregen. Maar als we verzakken, dan heb ik daar ook niet heel veel aan. Nee, maar hier gaan we zeker niet verzakken. Het is hier gewoon de openbare weg. En we zitten denk ik, nu nog 100 meter bij de plek vandaan. Dus dat uh, gaat niet gebeuren. Nou, ik blijf gewoon bij u in de buurt. Want uh, u heeft er verstand van, als demonteerder. Ja, nee, daar mag u van uitgaan. Nou, maar zo is het ook. Ik bedoel, kijk, voor ons is het natuurlijk een routineklus uh, slo uh, Slopen, demontage, dat, dat doen wij uh, dagelijks. Hè. En, uh, Vertel u eens wat hier nu gebeurt? Nou, we maken hier een stuk uh, verhoging, omdat hier natuurlijk allemaal drempels in de weg liggen. We staan natuurlijk op, op de openbare weg te werken, omdat we natuurlijk ver van ons terrein staan. Er ligt een bult zand nu op de weg. Nou, dat is gebroken puin. Daar komen dreiglijnschotten overheen, die liggen daar. Ja, al die vrachtauto's hebben, de hele dag, hebben nu twee dagen lang dag en nacht doorgeleden om die spullen aan te leveren. Uh, die dreiglijnschotten gaan erop. Je moet zien, die kraan weegt 150 ton, zoals hij daar staat. Ja, dat, is dat is heel druk, zwaar. Dat is heel zwaar. En uh, we gaan die druk verdelen. En dat doen we door middel van schotten van zeg maar, 10 meter breed, twee lagen over elkaar, om die druk te verdelen, dat die, dat die, dat die kraan zeg maar, uh, ja, beter gepositioneerd staat. En dan gaat u beginnen met dit gedeelte hier nee, van het gaan, gebouw? Uh, wij gaan uh, beginnen. Deze kraan die ernaast staat, die gaat beginnen. Hier, uh, het lijkt zeg maar, uh, en we kunnen er lopen ja. als we willen, uh, het lijkt zeg maar, dat er allemaal straatwerk zit. Maar daar zit, dat straatwerk zit eigenlijk nog een halve meter grond onder. Ja. En dan krijg je pas echt een parkeer. Er zit een, een parkeergarage, ja. Ja. Dus wat wij gaan doen met die kraan, met die uh, lange arm, uh, gaan wij die tegels allemaal afhalen vanaf hier. Ja. En dan gaan wij uh, het grond allemaal eraf uh, scheppen. Dat zeg maar, het gebouw zeg maar, uh, bloot komt te staan. Zo moet je zien. En dan? Nou, voorts gaan we met deze kraan. Uh, gaan mensen, wij kunnen natuurlijk niet in het gebouw, hè. Nee. Dus er zal een bakje aangaan, die staat hier. Er staat een manbakje, daar staat nog een manbakje. Daar kunnen mensen in, hè, veilig. En dan gaan wij zeg maar, wat voorbereidingen treffen, dat wij zeg maar, uh, daar gaan slopen. En op het moment zeg maar, dat we die voorbereidingen getroffen hebben, dan uh, gaan we zeg maar, op de scheiding van de oude en de nieuwe parkeergarage. Oftewel de parkeergarage aan de rechterkant is geheid. En de parkeergarage die uh, aan de linkerkant zit, die, die is op staal gefundeerd. Dat betekent niet geheid. Gaan wij een sleuf maken dat die, dat die gebouwen, die, die garage van elkaar losstaan. Hetzelfde doen we natuurlijk aan de achterkant van het gebouw waar die andere hele grote kraan staat. Wim Beelen.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 Pinaal de leiding. Ik bedoel, serieus even de huiskamer, temperatuur 1 graadje hoger. Hoe moeilijk kan dit nou zijn? De Remeha Eisens Klokthermostaat. Daar kun je zonder handleiding mee lezen en schrijven. Mooi ding, man. Kijk op Remeha.nl. Want hij gelooft in mij.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 begrotingsdiscipline in de EU is makkelijk in te voeren, zegt minister De Jager. En kwart toezichthouders in de zorg verdient meer dan de norm. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Minister De Jager denkt dat in de EU meer begrotingsdiscipline is af te dwingen zonder het Europees verdrag aan te passen. EU-president Van Rompuy zei gisteren al dat de maatregelen die Duitsland en Frankrijk hebben bedacht voor de eurocrisis relatief makkelijk kunnen worden ingevoerd. En De Jager is het daarmee eens. Je hebt een aantal landen in Europa die voor een volledige verdragswijziging inderdaad heel veel tijd nemen. Ook in Nederland kost dat overigens meer tijd. En deze crisis hebben we nou eenmaal niet zoveel tijd. We moeten snel dat krachtige maatregelen nemen. En als we nou juridisch net zo sterke afspraken kunnen neerleggen via een beperkte snelle verdragswijziging, ja dan is dat natuurlijk prima. Het plan is om landen te verplichten hun begrotingstekort binnen de 3% te houden. Volgens Van Rompuy hoeven de nationale parlementen daar niet apart over te stemmen... en kan worden volstaan met een verandering van een onderdeel van het Europees verdrag. Een op de vier toezichthouders in de zorg verdient meer dan de norm van de eigen beroepsvereniging. vakblad Skipper zegt dat 151 toezichthouders boven de norm van 10.000 euro per jaar betaald krijgen... Het bedrag dat toezichthouders bij de 100 grootste zorginstellingen samen verdienen is de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld naar 6 miljoen euro. Zometeen na het weer en verkeer over een minuut of vijf. Meer over dit onderwerp: een interview met Philip van der Poel, die het voor Skipper onderzocht. Goede doelenorganisaties hebben vorig jaar meer geld opgehaald dan in het jaar ervoor: ruim 3,7 miljard euro. Een stijging van een kleine 5 procent, zegt het Centraal Bureau Fondsverwerving. Teruglopende subsidies ook aanleiding zijn voor de goede doelenorganisaties om meer inspanningen te getroosten, meer geld te vragen van de Nederlanders. Maar de Nederlanders zie je dat die ook positief reageren daarop. Toch kunnen de gestegen giften de dalende subsidies niet compenseren. De ontwikkelingsorganisaties en de natuur- en milieuorganisaties, die zie je dat die met name door die subsidie die teruglopen, ook moeten bezuinigen en hun programma's aanpassen. Grote brand heeft in het centrum van Kampen twee winkels in de as gelegd. Het vuur ontstond in een schoenenwinkel en sloeg over naar een kledingzaak, zegt de bedrijfsleider van de schoenenwinkel. Ja, er is een brand uitgebroken uh, na sluitingstijd. En ik uh, werd gebeld uh, dat in, ergens achter in de pand bij ons of bij een van de naastliggende panden brand uitgebroken is. Het ziet er uh, heftig uit. Ja, maar uh, leer en rubber, hè? dat uh, brandt goed. Brandweer heeft even overwogen de bibliotheek van de Theologische Universiteit in Kampen leeg te halen. Die staat daar vlakbij, maar de boekencollectie is uiteindelijk niet in gevaar gekomen. Ook in het centrum van Nijmegen vannacht brandt het vuurwoede aan het eind van de nacht in een studentencomplex. vlakbij het Keizer Karelplein. De 22 studenten konden volgens de politie allemaal op tijd wegkomen. Niemand is gewond geraakt. Ze zijn allemaal zelf uit het pand uh, kunnen gaan. Zij zitten momenteel nog in een uh, horeca-gelegenheid uh, nabij het studentencomplex. Hoe het vuur in Nijmegen is ontstaan is niet duidelijk. En op een veiling in Londen is een schilderij van Pieter Breugel de Jonge... verkocht voor 7,9 miljoen euro. En dat is een record voor de Vlaamse meester. Het is niet bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar is van het schilderij. Het gevecht tussen carnaval en vaste. Het schilderij is een interpretatie van een werk van zijn vader, Pieter Breugel, de Oude. En dat was het Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Vanochtend is het bewolkt en verspreid over het land valt regen. Vanmiddag trekt de neerslag langzaam richting het oosten... en zijn er in het zuiden droge periode met ruimte voor wat zon. In het noorden blijft het bewolkt en buig... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. De westenwind trekt gedurende de dag steeds verder aan... en is vanmiddag hard tot stormachtig in de kustgebieden. Het noordwesten maakt in de namiddag kans op stormkracht, windkracht 9. Boven land is de wind matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. De middagtemperatuur ligt tussen de 6 graden in het noordoosten en 9 in het zuidwesten. Morgen begint de dag droog, maar volgt in de middag vanuit het westen regen. De maxima komen uit tussen de 7 en 10 graden. Vrijdag waait de westenwind opnieuw stevig door en maken de kustgebieden kans op storm. Het weekend verloopt rustiger en een stuk frisser. Ah, en we verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt door het slechte weer een stuk drukker dan normaal. En problemen zijn er vooral op de A2 Eindhoven Utrecht... Er staat richting Utrecht 15 kilometer via de tussen de afgrit sint en Waardenburg. Er zijn twee rijstroken dicht. En vanuit Utrecht naar Den Bosch op de A2 tussen Beest en Zalbommel 7 kilometer. Er kwam vanochtend wat rommel op de rijbaan terecht. Daarna zijn wat aanrijdingen geweest. Het verkeer kan beter omrijden. Het verkeer naar Utrecht vanaf knooppunt Empel via Waalwijk. Het verkeer naar Den Bosch vanaf knooppunt Everdingen. Ook via de A27 en A59, dat is de route via Waalwijk. Andere in het oog springen de lange files op de A4. Daarna gaan Amsterdam, tussen Leidsedam en Zoetenwouder-Rijndijk 7 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan 7 kilometer. En op de A28 vanaf Zwolle naar Amersfoort, tussen Amersfoort en Leusden 6 kilometer. Niks meer te besparen.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 U kunt ons volgen op internet via nos.nl. En daar leest u dat er in de zorg soms te veel geld wordt betaald. Ja, een op de vier toezichthouders in de zorg verdient meer dan de eigen beroepsvereniging toestaat. Het totale bedrag dat de raden van toezicht bij de 100 grootste zorginstellingen in Nederland verdienen... is de afgelopen drie jaar zelfs meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Maandblad in de Zorg, Skipper. Philip van der Poel heeft dat onderzoek voor uh, het Maandblad uitgevoerd en is bij ons in de studio. Meneer van der Poel, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens de norm mogen leden van de Raad van Toezicht maximaal uh, 10.000 euro verdienen. Een voorzitter zelfs uh, 15.000 euro. Hoeveel gaan ze daaroverheen? Wat heeft u daarover gevonden? Ja, dat uh, varieert, maar uh, je kunt dan denken aan bedragen in de orde van 20.000 tot uh, 30.000 uh, euro per jaar. Dan is het natuurlijk de vraag of dat veel is. Hè? Um, wat is uw oordeel daarover? Ja, dat is een goede vraag. Uh, de, de vraag is natuurlijk, wat staat daar tegenover? Uh, um, in de regel uh, vergaderen toezichthouders zo'n vijf tot zes keer per jaar. Um, dus uh, in dat opzicht zou het uh, royaal zijn. Ja, eigenlijk moeten we zeggen, misschien, uh, kun, misschien uh, zijn die toezichthouders dat bedrag uiteindelijk dubbelend. Het was twaalf. Um, we kunnen gewoon niet goed bepalen wat die toezichthouders uh, nu eindelijk. Uh, doen. ze zijn tamelijk onzichtbaar. Um, in de jaarverslagen vind je hoogstens wat uitleg over het aantal uh, vergaderingen wat ze per jaar doen. Maar hoe ze nou toezicht houden, waar ze toezicht op, op houden, uh, hoe ze hun eigen functioneren, dat van bestuurders, uh, hoe ze dat wegen, daar lees je heel weinig over terug. Dat betekent ook dat je eigenlijk weinig kunt zeggen over het maatschappelijk uh, rendement van, van, uh, van uh, uh, intern toezicht, zoals dat heet. Terwijl we het natuurlijk uiteindelijk over premiegeld van de burger hebben. Ja, die toezichthouders zijn te vergelijken met de commissaris... Hè, het bedrijfsleven in de private sector. Nemen ze ook de tarieven mee dan uit die sector? Um, daar lijkt het in ieder geval wel op, uh, heb ik in mijn onderzoek kunnen vaststellen. Uh, laten we zeggen, de grootverdieners tussen aanleidingstekens... onder de zorgtoezichthouders, die hebben vaak hun sporen in het... Uh, bedrijfsleven ruim verdiend. En uh, ja, daar zou je uit kunnen afleiden... dat ze ook een beetje de hm. bezondigingsmoordes... uit het bedrijfsleven uh, meenemen. Ja, daar komen ze dus ook inderdaad vandaar die, die worden ook graag gewild, graag gezien... als, als toezichthouder in de zorg? Um, ja, zeker bij grote instellingen. Uh, de gedachte is dat ze ervaring hebben met, uh, met marktwerking... met grote complexe organisaties, maar ook dat ze uh, invloed hebben in het circuit, uh, ja, buiten de zorg. Dus uh, daar zou je als zorginstelling je voordeel mee kunnen doen. Ja, maar goed, dat is niet duidelijk, want we weten het niet. Het is niet transparant. Heeft u enig idee waarom uh, er sprake is van een stijging? Is het werk ingewikkelder geworden? De werkdruk toegenomen? Zou dat kunnen? Ja, uh, kijk, in de algemene zin is uh, de, de, de, de zorg als sector... is natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk veel complexer geworden. Maar ik geloof niet dat je kunt zeggen... dat in de afgelopen twee jaar, waarin die verdubbeling uh, is... Terug te zien dat het werk na nou twee keer, uh, he, dat de zorg twee keer complexer is geworden of dat uh, bestuurders uh, toezichthouders twee keer meer zijn gaan vergaderen. Dus in, in, in dat opzicht is, uh, is, is die verdubbeling niet zo goed te plaatsen en het is natuurlijk des te meer opmerkelijk als je bedenkt dat het uh, plaatsvindt in een sector waarin Um, ja, werknemers de broekering moeten aanhalen, ja. ziekenhuizen moeten bezuinigen... en uh, patiënten steeds meer eigen bijdrage moeten betalen. Op deze manier loopt het geld er aan de achterkant gewoon weer uit, zou je kunnen zeggen. En uh, ik vraag me dan af, wie houdt er eigenlijk toezicht op de Raad van Toezicht? Wie, wie bepaalt um, en controleert deze uh, Dat doen de tarieven. toezichthouders zelf. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dus ze bedienen zichzelf en worden vervolgens ook niet gecontroleerd? Nee, dat, zo zit het systeem in elkaar. Dat... Is dat niet opmerkelijk? Nou ja, in zoverre, als je dat ook uh, combineert met dat gegeven... dat die toezichthouders naar buiten toe bijzonder weinig uitleg over hun werkzaamheden geven... dan is dat natuurlijk, uh, daar kun je daar vraagtekens bij plaatsen. Het zijn wel ervaren mensen, hè. er staan namen bij als Pieter Bouw, oud-KLM-topman... Shell-directeur uh, Willem, uh, voormalig Schiphol-directeur, Serfontaine. Vragen deze mensen ook deze tarieven of zijn het de raden van toezicht die dat dan betalen? Bent u achter gekomen? Nee, dat blijft ook dat ook blijft, Dat is niet de doorzicht. Nee, dat blijft binnen de, binnen de boezem van de vergaderkamer. Uh, of uh, mensen dat vragen bij uh, uh, wanneer ze gevraagd worden of dat het ze aangeboden wordt, dat, dat is hmm. niet goed uh, te volgen. Nee. Wat zou volgens u nu moeten gebeuren uh, aan die hoge vergoedingen voor toezichthouders in de zorg? Ja, nogmaals, ik weet niet of, je, of het om hoge vergoedingen per se gaat. Mocht nou blijken dat die toezichthouder. Uh, uh, instellingen voor grote financiële misstappen behoed. Uh, maar dan dat... moet daar dus eerst duidelijkheid over komen. Wat voilà. ze doen en hoeveel rendement het uh, heeft. Dus, uh, dus Ik zou afwegen? wat moet er gebeuren. Ik zou zeggen: uh, de toezichthouders laten ze vooral uh, naar buiten treden en duidelijk maken wat ze doen. Uh, laat ze ook uh, aangeven in hoeverre ze hun maatschappelijke rol waarmaken. Want een toezichthouder zit er natuurlijk niet alleen voor de centjes... maar ook om te letten op de kwaliteit van de zorg... Eh, de veiligheid van de werknemers. Dat lijkt mij zelfs de hoofdtaak. Hm? Philip van der Poel, onderzoeker van het Maandblad. Skipper, Skipper in de zorg. Dank u wel. Oh, dat is sport. Laatste wedstrijden vandaag in de eerste ronde van de Champions League. Tom van Teck, goeiemorgen. Goeiemorgen. Uh, eerst maar even, toch nog gisteren, Chelsea hè, ja. stond, uh, stond op kantelen. Olympiek Marseille, in Sint-Petersburg. Ja. Maar ze plaatsen zich allemaal uh, alsnog. Ging ja, het was... makkelijk? Ja, nou, Chelsea ging eigenlijk makkelijk, stond een 22 minuten met 2-0 voor. Ging wel heel erg verdedigd. was geen spectaculaire wedstrijd. Won uiteindelijk Keurig met 3-0 van een ook wel matige Valencia. Spectaculair was inderdaad de pool met Dortmund, Marseille en Olympiakos Piraeus, Arsenal. Piraeus won met 3-0 van Arsenal, wat zich al geplaatst had. Feestend stadion in Griekenland, wat met nog vijf minuten te gaan stond. Dortmund met 2-1 voor tegen Marseille. En toen ineens 2-2 en in de aller-allerlaatste seconde 2-3 Marseille door. En een heel stadion in één keer. Stil in Griekenland, was ook wel een heel mooi gezicht, maar wel droevig daar. En Zenit Sint-Petersburg hield stand inderdaad bij Porto, dus deze drie ploegen plaatsten zich bij de vijf reeds geplaatste ploegen. En ja, Porto eruit, Dortmund eruit, dat zijn dan toch wel een beetje Valencia eruit, de ploegen die van tevoren misschien wel een beetje op meer gehoopt hadden. Ja. Hey, even naar Ajax, voor Ajax is het natuurlijk een spannende dag, hè? in dubbel opzicht ja. kunnen we wel stellen. Eerst het kort geding van Johan Cruijff ja. tegen de benoeming van Louis van Gaal. En dan nog ja. die Champions League wedstrijd. Want het gaat ook over voetbal gelukkig tegen ja. Real Madrid. Wat verwacht je daarvan? Ja, nou dat kort geding dat zal uh, louter verliezers opleveren. Zoals die hele affaire tot nu toe louter verliezers oplevert. En dan inderdaad uh, vanavond Ajax zonder uh, al de wereld die geblesseerd is. Raakt de zoveelste spierblessure mm. bij Ajax dit seizoen tegen een Real Madrid... wat toch wel met heel veel mensen in de opstelling speelt die niet altijd spelen. Dan zegt iedereen ja het gevaar is dat die juist willen bewijzen... Dat nou goed, dat zit er allemaal in. Maar Ajax met zeven doelpunten in het saldo... en drie punten voor op Lyon... moet vanavond toch een uitslag kunnen neerzetten... die voldoende moet zijn om de volgende ronde te halen. Dan zullen ze het scorebord ook nauwlettend in de gaten houden... in Zagreb. bij Zagreb Lyon. Maar in Griekenland kunnen ze na gisteravond vertellen... hoe gevaarlijk het is als je denkt dat je er bent... als je een ander scorebord in de gaten houdt. Dus Ajax zal toch op eigen kracht vanavond moeten zorgen... voor een puntje. Het zou wel eens een wat bloedeloze, neutrale wedstrijd kunnen worden. Maar als Ajax zich plaatst, zal niemand... Op malen dit keer in Amsterdam, Tom. nog nog, nog even over die bestuurders bij Ajax. Uh, we hoorden de boer al eerder die zei: 'Had een elfde ja. man kunnen vinden'. Dus dat is meegenomen. Wat is de oorzaak? Kun je daar achter komen? Want ja, dat gaat wel erg mis daar. Ze zeggen, we moeten daar... Een, een, een heel ouderwets principe is... als je meer doet dan je lijf aan kan... raak je geblesseerd. Dus het moet hem toch ook in de belasting zitten. En de clubarts zegt uh, inmiddels van... ja, we hebben ook een heel zwaar programma. Dat klopt. Aan de andere kant als full professionals... Uh, niet meer twee wedstrijden per week kunnen spelen... en de belasting daartussendoor daar niet op kan worden aangepast. Dan gaat er iets toch niet helemaal goed. En een spierblessure kun je nooit helemaal voorkomen. Maar het grote aantal is opmerkelijk en uh, doet vragenreizen rond de trainingsintensiteit bij Ajax. Gaan ze zelf ook onderzoeken, zou ik ook snel doen als ik hen was. Eerst maar vanavond uh, ja. proberen gelijk te spelen. Toch, met, hek... elf man, met, ja, elf met elf man. <laughs> ja, met elf man natuurlijk. En nog twee op de bak. Tom tot morgen. Joi. De voren tegenstanders verzamelen zich in de straten en op de pleinen. Heeft Poetin zijn hand overspeeld in Rusland? Met de verkiezingen hoort u zo meteen meer over. Is maar eens hoe het is op de weg. Kees kwaks. Die is wel geweldig, Lara. Wij dachten aan een drukke ochtendspits vanochtend bij binnenkomst. Nou, niet dat gebeurd? Ja, dat is jo. wel gebeurd. Oh. Ja, die 200 kilometer ja, Dat vind je heb... leuk, of niet? Nou, nee, ik vind het niet zo geweldig. Oh. Want ik weet hoeveel ellende dat oplevert buiten. Die 200 kilometer hebben we makkelijk gehaald. Kortom, de, de, de, het lijntje stijgt nog steeds. Veel ongelukken ook. De A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam bij Bunschoten, de linker rijstok is dicht. Het ging behoorlijk mis op de A2 eh, Maastricht-Eindhoven. In beide richtingen. Allereerst richting Eindhoven tussen Budel en Valkenswaard. 6 kilometer. Daar is inmiddels de rijbaan weer vrij. Vanaf Eindhoven naar Utrecht 15 kilometer... tussen de afrits in Michelsgestel en Waardenburg. Daar zijn twee rijstroken dicht. Weet je raar verhaal. Er ligt cement op de rijbaan. Of dat nou bij een ongeluk op de rijbaan terecht is gekomen... of er al lach en dat ongeluk heeft veroorzaakt. Dat vertelt het verhaal niet... Richting Utrecht twee rijstroken dicht. Het verkeer kan beter omrijden. Vanaf knooppunt empels via Waalwijk. Dat loopt dan via de A59 en de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de protesten in Moskou en ook Sint-Petersburg... inmiddels tegen de verkiezingsfraude... en tegen premier Poetin en president Medvedev... zijn ongekend fel, hoorde onze correspondent Kiesje Hexa daar al over. We gaan daarover doorpraten met Ruslandkenner, verkiezingswaarnemer... en ook voormalig correspondent in Rusland, Alexander Munninghoff. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Die massale demonstraties, um, de, en er zijn ook alweer nieuwe aangekondigd. Denkt u dat er iets op gang aan het komen is in Rusland? Ja, dat is al een tijdje bezig. En uh, met name uh, via het internet... Kun je merken dat er toch veel meer gediscussieerd werd, eigenlijk dan tot dusver gebruikelijk was. Want uh, zeg maar, tot dusver was het, ging het allemaal via de, de televisie. Hè? Dat was eigenlijk uh, het, het enige zichtbare kanaal waarop je eventueel iets zou kunnen waarnemen. Uh, dat is uh, al, al jarenlang volkomen afgeschermd door. Uh, door het Kremlin. Maar nu merk je opeens, en uh, ik wijs erop dat gisteren een van de eerste mensen die gearresteerd waren, was die Alexei Navalny. Dat is uh, een, een soort superblogger in, uh, in, uh, in Rusland. Uh, dus ja, die eigenlijk dat internet zo'n beetje op stel heeft gezet. Er zijn er nog wel meer die dat, dat, dat doen. En dus ik denk eigenlijk dat we hier een hele belangrijke uh, moment in de Russische geschiedenis uh, beleven. Namelijk uh, dat uh, dit misschien wel de laatste verkiezingen zullen zijn geweest die... Uh uh, uitsluitend door het Kremlin gedomineerd zijn en, en georchestreerd zijn. Ik denk dat dat, uh, dat nu echt voorbij is, dankzij het internet. Ja, want dat is interessant. Hè? U geeft aan dat um, het, het internet eigenlijk het, het vliegwiel heeft aangestuurd nu. Want het ja, is natuurlijk al, al veel langer. Ja. U zegt dat ook, gesjoemeld bij verkiezingen. Waarom dan nu opeens zo nou, relatief massaal de straat op? Hè? Ja, omdat uh, um, um, ze uh, merken... Maar ja, kijk relatief inderdaad, dat is, dat is juist wat u zegt, uh, er zijn waar, geloof ik gisteren 7000 demonstranten. Nou ja, als je nagaat dat Moskou alleen al 13 miljoen uh, mensen heeft, dan is dat uh, nog steeds bijzonder uh, weinig. En dat is ook een soort uh, traditie, uh, als, als je nagaat in de tijd toen, uh, toen Yeltsin zeg maar, uh, de macht greep, hè, dat befaamde moment dat hij op de tank sprong, en, uh, en uh, zich uh, verweerden tegen de, de poets die toen gaande was... Ja, dan waren er ook misschien honderdduizend mensen die daar stonden. er was nog steeds bijzonder weinig. Uh, in, in de buitenwijken van de stad merkt die bijvoorbeeld helemaal niks... van die uh, gebeurtenissen daar in het centrum. Dus het is allemaal inderdaad zeer uh, relatief. Maar nogmaals, door het internet worden die, al die draadjes... toch een beetje aan elkaar uh, verbonden. En ik vind het een buitengewoon interessant moment. Je merkt ook dat de Russische overheid daar vooralsnog geen antwoord op heeft. Eh, als je, uh, ze hebben geprobeerd wel uh, met, hackers, <coughs> pardon, met hackers en dergelijke... Uh, aan de vooravond van deze verkiezingen toch een slag te slaan. En met name uh, de, de Russische... Uh, waarnemersorganisatie Goles. Hmm. Wat stem betekent, die, die is toen daar het slachtoffer van. Ja, maar toen zijn geworden. sites platgelegd, hè? Ja, er zijn sites platgelegd. Maar uh, ja, ik heb de indruk dat. Uh, ze, ze, ze beseffen nu dus, hè. De, nogmaals, die arrestatie van Navalny, die dus eigenlijk een soort. Ja, leider is uh, in dat uh, internetverhaal. Uh, Want er wordt duchtig gediscussieerd op internet hoor. Uh, op, over, uh, over de verkiezingen. En het is echt niet mis wat er allemaal gezegd wordt. Maar goed, het wordt dus wel in de gaten gehouden van, vanuit het krennen. Meneer Muninghof, ja, was... heeft, heeft Poetin dit nou? Komt dit voor hem als een, als een complete verrassing? Heeft hij dit nou niet aanzien komen, die onvrede? Nou, als je zijn lichaamstaal bekijkt, ben ik inderdaad uh, ervan overtuigd dat hij uh, toch uh, ernstig uh, verrast is. En dat hij. Dus eh, het eh, echte contact met, het, uh, met de werkelijkheid en met het volk. De werkelijkheid van het volk toch al enige tijd uh, kwijt is ja, geraakt. Dus toch, jezelf... heeft hij, toch heeft hij een tijdje geleden het Nationale Volksfront opgericht. En dat was bedoeld ja. om de kloof tussen machthebbers en burgers uh, te dichten. Da van ja. dat volksfront is nooit meer iets vernomen. Nou, dat proberen ze juist nu weer in deze dagen. He, je hebt een demonstratie gehad meteen direct na de verkiezingen van voorstanders. Dat was de, uh, van, uh, van Poetin. Dat was de organisatie Nashi. Dat is een soort jeugdorganisatie uh, die, uh, uh, nou ja, eigenlijk een soort, soort uh, klak van, uh, van, uh, van Poetin en Medvedev. is. Trouwens, Medvedev is nu helemaal van het, van het toneel verdwenen. Hè? Want alle protesten gaan eigenlijk alleen maar tegen, tegen Poetin. Uh, uh, dat volksfonds. Uh, dat, uh, dat wordt nu een beetje opgepompt, heb ik de indruk. Ja, jammer genoeg kan ik er niet zelf bij zijn momenteel... omdat ik niet uh, dus, uh, ben toegelaten als waarnemer uh, een paar weken geleden. Maar uh, voor zover mij de berichten bereiken... Uh, is het zo dat het volksgrond uh, moet inderdaad op de straat uh, ook uh, uh, uh, zich mani gaan, ma gaan manifesteren. En aanstaande zaterdag is er dan een grote demonstratie van de tegenstanders. Uh, die is uh, goedgekeurd... Uh, wat dat moet worden, weet ik niet. Maar uh, ik neem aan dat daar dat volksgrond toch ook een, een tegenzet zal gaan doen. Nou, goed, meneer Meninghoff, het worden interessante presidentsverkiezingen. Buitengewoon. Buitengewoon. Later Buitengewoon. dit jaar, misschien bent u dan wel weer welkom. Alhoewel, Nou, dat ik denk niet van niet. dat <laughs> Nee, dat zou toch een provocatie zijn als ze uh, mij nogmaals ja. als kandidaat zouden, weet ik niet. Maar uh, uh, meneer, Ja, meneer Meninghoff, hartelijk dank voor ja. uw uitleg. Oké. Okay. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Wie de sloop van een gedeelte van het Heerlijkse Winkelcentrum met loon van minuut tot minuut wil volgen, kan daarvoor bij de webcam van de regionale omroep L1 terecht. Vanochtend vroeg stond hij nog uit, maar inmiddels is het uh, nog donkere winkelcentrum weer te zien. Wij zijn er ook bij trouwens, dus u kunt ook uh, gewoon naar ons luisteren. Ja, dagblad. De Limburger meldt dat in Heerlijk de voorbereidingen zijn begonnen. voor ook een benefietavond voor de getroffen ondernemers uit het winkelcentrum. Wat er op programma staat is nog onbekend, maar in het Parkstad Theater wordt er wel een feestje voor ze georganiseerd. En dus ook zit er zit vanaf donderdag een team van verzekeringsspecialisten... in een bankgebouw naast het winkelcentrum om de winkeliers bij te staan. Er komen strengere regels voor het gebruik van de isoliercel, schrijft de Volkskrant. Elke patiënt die daar zit moet 24 uur per dag worden bewaakt. En als de opsluiting langer duurt dan een maand... dan moet een psychiater van buiten de instelling daar nog een oordeel over geven. GGZ Nederland hoopt op deze manier het aantal separaties terug te dringen. Nederland is uh, internationaal een van de landen met het hoogste aantal opnames in isoleercellen. Volgens de Telegraaf wil minister Opstelte van Veiligheid en Justitie hooligans voor goed buitenspel zetten. Daarvoor moeten de politie, het OM, burgemeesters, de KVB en de voetbalclubs intensief gaan samenwerken. En ook wil Opstelte bestaande maatregelen, zoals de voetbalwet, nog eens doorlichten en daar waar nodig aanscherpen. Opstelte grijpt de voetbalwedstrijd Utrecht-Twente, zondag uitliep op rellen aan om het voetbalgeweld aan te pakken. Ik ben niet verantwoordelijk voor de dood van betogers... dat zegt de Syrische president Assad in een interview met nieuwszender ABC. Volgens de VN zijn er sinds de protesten in Syrië begonnen... zo'n 4000 mensen gedood. Assad zegt dat hij eh, niet het bevel heeft gevoerd... over de strijdkrachten die hebben gedood. Ik ben de president en niet de eigenaar van het land dat al dus Assad. Vanavond is dat hele interview te zien op ABC. Financieel Dagblad meldt ons dat het niet goed gaat met Hives, Nederlandse sociale netwerksite De site is door de Telegraaf overgenomen en sindsdien stellen de prestaties teleur. Lopen de bezoekersaantallen terug. Op de site zelf is de teruggang van het aantal bezoekers nog geen trending topic. Topic meest besproken op dit moment is de aflevering van Goede tijden, slechte tijden van gisteravond waarin Bing en Bing, waarin Bin eindelijk short ten huwelijk vroeg. Ja, ja, als je niet, dat niet he? volgt, dan nee, weet je dat dus niet. Dat is wel duidelijk. Ja, Sinds gisteren heeft België weer een regering. Maar omdat de standaard zich afvraagt of de Belgen na 541 dagen onderhandelen. nog wel weten wat dat is, een regering. leg ik al het vanochtend nog even uit. In de regering staat een ploeg ministers en staatssecretarissen. onder leiding van een premier. En regeert na een normale formatie ongeveer vier jaar. Maar. Via de website is de regeringalgevallen.be kan de lezer in de gaten houden of de regering er inderdaad nog zit. Ja, en wie in Venlo een raadsvergadering wil bijwonen, kan voor, daarvoor deze maand terecht op de stoep van het stadhuis. Een luidspreker zendt namelijk de hele maand december de raadsvergaderingen live uit. Het gaat om een kunstproject. Aan dagblad Trouw vertelt de kunstenaar Jonas Staal dat hij het politie politieke debat in de openbaarheid wil brengen. En dat lukt volgens hem aardig. Toen vorige week de eerste vergadering live werd uitgezonden... stonden groepjes mensen buiten verbaasd te luisteren. Ik heb even gekeken. Op, is de regering al gevallen in België? Nou, De regering, die roepo, zit nog steeds. Na 16 uur, 56 minuten en 46 seconden.